Met het NOS-journaal. De premier van Malta stapt volgende maand op. In een tv-toespraak zei premier Muscat dat hij op 12 januari terugtreedt. Hij ligt onder vuur vanwege mogelijke betrokkenheid bij corruptie. In Malta is een politieke crisis door de nasleep van de moord op een kritische journaliste twee jaar geleden. Ze schreef veel over corruptie en de betrokkenheid van politici daarbij. Demonstraties in steden in Irak zijn opnieuw onrustig verlopen. In de stad Najaf werd door demonstranten voor de tweede keer in een paar dagen brand gesticht bij het Iraanse consulaat. De, de, de betogers beschuldigen Iran ervan dat het land zich bemoeit met Irakse aangelegenheden. Ook houden ze de eigen regering verantwoordelijk voor de slechte economische situatie. Bij de demonstraties in Irak kwamen sinds oktober zeker 400 mensen om het leven. In Cameroon hebben rebellen een passagiersvliegtuig vlak voor de landing beschoten. Dan raakte niemand gewond en het toestel van luchtvaartmaatschappij Cameroon Airlines kon veilig landen. Het vliegtuig was vertrokken uit Douala, de grootste stad van Cameroon. De rebellenleider zegt dat het beschoten toestel militairen en wapens vervoerde. In Cameroen zijn vrijwel dagelijks geweldsincidenten tussen het leger en Engelstalige separatisten die meer zelfbestuur willen. In Polen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan rechters in het land. Die zeggen steeds meer te maken te hebben met politieke druk en de intimidatie van de regering. Het grootste protest was in de hoofdstad Warschau. Een van de betogers was een rechter die onlangs werd geschorst. Omdat die vraagtekens zette bij de hervormingen die de regering had doorgevoerd. Volgens Poolse media waren er betogingen in meer dan honderd steden. Waaronder Krakau en Gdańsk. Het weer. Vanavond en vannacht vriest het vooral in het zuidoosten en is het plaatselijk mistig. Op de wadden komt een bui voor. Morgen af en toe zon, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt morgen 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen.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 She's <tries> a ...met Mark Fisher en Dottie Green... ...met hun eigen love situation uit 1985. Wat er verder uit is geboren. Geen idee trouwens. Die van die Dottie Green ook niet ontzettend veel meer gehoord. En het is jammer, want het is een dame... ...met een geweldige high-energy stem. Dus ja. Even een zoekje... ...van de lijst te schrappen... ...deze plaat van Breuking. Hij wilde graag horen Freestyle. Van de hand van Pretty Tony. Dit is In Your Faith... Butler en de mannen van Freestyle... In Your Face Het 89, als ik het goed heb. Speciaal voor Breuking. En dan moet hij wel starten. Hop. Geef je hem een slinger pak je de verkeerde schuif. Het kan gebeuren. Even terug naar het forum, want we hadden hem inderdaad op de lijst te staan voor vanavond. Hij werd aangevraagd door John uit Amsterdam West. Hij wou iets horen van Howard Johnson, bijvoorbeeld deze. En dat kan. voor John, deze Howard Johnson met uh, So Fine hier bij Dance Radio. Het uh, viel uh, hoppa op dat er een andere uurt op werd gedraaid uh, die hem wel bekend voorkwam en dat was precies de bedoeling van onze collega's uh, van het uh, toenmalige station om die hier even mee te teasen. Zoals je wel vaker gekkigheidjes hoort hier bij de Downtown Dance Show. Maar dit is geen reguliere Dance Radio Top of the Hour dus je had het goed gehoord maar dat was eenmalig. Zo zal de richting Sinterklaas nog wat veel meer komen hoor. We hebben wat bepaalde gedichten voor bepaalde mensen. Ho oh, oh, ho oh. ho. Even nog deze lekkere plaat. Van de, week, van de week had ik hem in mijn handen en denk, hoe, die mag ook alweer eens. Pleasure! But sending my love. Sending my love from me to you. Why you're just getting down just the way that I feel You talk Vrienden, Deze mannen van Pleasure begonnen inderdaad begin jaren 70 en dit was eigenlijk hun enige en eerste hit in de 80s. Sending My Love 1982. Push the to the beat. En dat doen ze. Push the button to the beat. Dit zijn de Mighty Seven. Push, Push the button to the beat. 7 maakt hij deze 12 inch push the button to the beat. Zo direct uh, bijna half elf. Normaal hebben we dan inderdaad een uh, mini-mix, zoals je bent gewend hier bij de Downtown Dance Show. Maar in de aanloop, inderdaad, richting het einde van het jaar, in de komende Downtown Dance Shows, een mega-mix. Dat betekent inderdaad een mix van uh, ongeveer een half uur. Buzze, buzze, buzze, buzze. Met heerlijke oldschool old school beat. Dus blijf erbij, want na deze plaat de megamix. Maar eerst intrigue. Het is een veelgezegde waarschuwing, maar let sleeping dogs lie. <middels> Intrigue. Met een plaat van 1984, Let Sleeping Dogs Lie. En niet te verwarren met de andere Intrigue. Die in 1984 de plaat Fly Girl uitbracht. Want dat was de groep van Lior Burgess uit de State. Met dezelfde naam is dat het lekker door elkaar te halen, inderdaad. De Megamix. Staat klaar. Ik zeg vingers bij de knoppen. Voor een half uur genot. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Downtown Dance Show. Volgt nu een uitzending van de Downtown Dance Show. De -de -de -dance show. Boing, boom, Make it I'll make it. Made up this game